van 10 uur. Dit is door al 9 met het NOS verdwijnen waarschijnlijk honderden banen. Nu eigenaar Tata Steel in Europa gaat samenwerken met de Duitse ThyssenKrupp. Bij Tata Steel gaan daardoor in totaal 2000 banen verloren, waarvan een groot deel vermoedelijk in Nederland. Ook bij het Duitse ThyssenKrupp verdwijnen 2000 banen. De vakbonden zeggen alles op alles te zetten om gedwongen ontslagen te voorkomen. Komen ook banen voor terug. Het nieuwe hoofdkantoor van het fusiebedrijf komt in Amsterdam. Het dodental van de zware aardbeving in Mexico is opgelopen tot zeker 224. En vermoedelijk loopt dat aantal verder op omdat veel mensen nog onder het puin liggen. Vooral mexico stad is hard getroffen. Tientallen gebouwen daar zijn ingestort. Ook een school, daarbij zijn zeker 21 kinderen omgekomen. De beving had een kracht van 7,1. Het epicentrum lag op ruim 100 kilometer van de hoofdstad. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat er een politieke noodprocedure moet komen voor de onverwachte extra kosten in de zorg. Door verplichte kwaliteitseisen van het Zorginstituut moet volgend jaar 435 miljoen euro extra worden uitgetrokken voor verpleegzorg. Dat bedrag loopt in de jaren erna op tot boven de 2 miljard. Dijsselbloem wil dat bij zulke forse bedragen de Tweede Kamer moet meebeslissen.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 De loop van de dag gaat op meer plekken de zon schijnen en trekken de meeste buien het land uit. Het wordt een graad of 17. De rest van de week is het rustig, vrijwel droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Dit was het NOS. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad staat één file op daar 15, Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum, meteen 11 kilometer file, staat een kapotte vrachtwagen. En daarom is de rechterreis zo dicht. De vertraging is ruim een half uur.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 Laten we gaan. Aanwee, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zeni Zee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. Cosa buena, anda tu cuerpo tu cuerpo cuerpo tu cuerpo eh no don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, stand him. He was no good so I. <laughs> Now, come on.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 Alegría Macarena eh hey, Macarena ay Danza tu cuerpo, alegría Macarena tú puedes papá Danza, alegría, y cosa buena, baila tu cuerpo, pues alegría Macarena eh hey, Macarena ay My name is Magarena. always at the party con las chicas que están buena. Come join me. Dance with me and all you fellas can along with me. Alla tu cuerpo por la alegría Magarena, tengo cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Magarena. Eh Magarena. Ay. tu cuerpo por la alegría Magarena, tengo cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo por la alegría Magarena. Eh Magarena. Ay. Alla tu cuerpo por la alegría Magarena,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 Uma bomba uma bomba provocante, uma bomba provocante, uma bomba provocante, bomba provocante. Essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda.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 your mind so mommy don't stress your mind 6.9 ZFN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 the loids and the memories, but you know We turn return and a royalty a ten while the angels learn. Better be in the city again. <laughs> in the city been, <gasps> in the. heroes return and the royalty right a ten while so the angel learn. A pretty, a pretty man. Final right. right. crusade, right. right. just around the side. And, and when, when we, in the face, the, the feet world it will end. end.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 Je formidable, je t'étais formidable Nous étions formidables I really gotta talk to that chick, cause that is one cool sugar candy girl. Chick, chick, chick, chick, chick. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van L.